Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS Op3. Morgen opent het condolenceregister voor Diewertje Blok. Vanaf dan kan je bij beeld en geluid in Hilversum je hart luchten. De presentatrice overleed gisteravond aan de gevolgen van kanker. Sinds 2001 was Diewertje Blok natuurlijk het boegbeeld van het Sinterklaasjournaal. Maar in de jaren tachtig was ze ook al razend populair. En was er zelfs een Diewertje fanclub. Zakken vol met post. Echt niet overdreven. In het begin was ik nog heel braaf. dacht ik, ik moet dat ook allemaal beantwoorden en zo. Maar daar ben ik al heel snel mee gestopt. Want dat was gewoon niet te doen. Op de site van Sinterklaasjournaal kunnen mensen ook een berichtje achterlaten... in een condoleanse register. je Blok was 67. In de Duitse stad Mannheim zijn twee mensen om het leven gekomen... nadat een man inreed op een menigte. Duitse media melden dat er 25 gewonden zijn. Aan het begin van de middag reed een man in op een groep mensen... in het centrum van Mannheim. Die verdachte ligt in het ziekenhuis en wordt daar verhoord door de politie. Het zit weer muurvast tussen Israël en Hamas. Hamas zegt pas weer gijzelaars vrij te laten... als de onderhandelingen over de tweede fase van het bestand beginnen... Israël blokkeert sinds gisteren de toevoer van hulpgoederen voor Gaza. De Israëliërs willen Hamas zo dwingen meer gijzelaars vrij te laten... zonder dat ze het al hoeven te hebben over een Israëlische terugtrekking uit Gaza. Een man die negen jaar geleden een tankstation in Terneuzen overviel... heeft zich alsnog gemeld bij de politie. Hij heeft spijt en wil de paar honderd euro die hij heeft gestolen terugbetalen. De nu 28-jarige man woont in Arnhem. De zaak wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie. En carnaval kent geen leeftijdsgrens. Dat heeft Corrie van 7. Maar weer bewezen in de Geleense carnavalsoptocht Prinses Corrie werd vervoerd in een koetsje Aangeduwd door een rolstoelfiets Met verpleegkundige Glenn op En zijn genoten volop hey! geweldig toch Met al die belangstelling Onbeschrijfelijk Wat een geveel Het carnavalselixer Het is geweldig Wat er met Corrie duidt Het einde Ja, Geweldige gewend. Corrie is een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is fantastisch. Ja, Corrie, Corrie, Corrie. Prinses Corrie hoopt op 19 maart haar 98e verjaardag te vieren. Heb ik nog het weer. Na een zonnige en best aangename middag gaat het vannacht weer wat vriezen. Dus ook kans op nevel of mist. En morgenochtend is het plaatselijk nog grijs. Morgen overdag is er weer lekker veel zon. En het wordt tussen de 10 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staan nog 70 kilometer file in de regio Noord-Holland. De meeste vertraging heb je op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar uh, staat bij Knoppend Velsen 13 kilometer file met 20 minuten vertraging vanaf Alsmeer. rijdt het langzaam. A10 Watergaasmeer Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. 8 kilometer file met een klein kwartiertje op onthoud. En 201 Uithoorn-Zandvoort bij hoofddorp Overbos. Uh, 3 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N515 Zandijk-Koog de Zaan bij Westzaan. 2 kilometer file met een klein kwartiertje oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Weet je wat het is? Op donderdag zitten wij eigenlijk normaal gesproken altijd, hè? in dit geval. Maar ik moet dan altijd denken aan 21 maart. Dat betekent dat de boeren, die mogen dan op een gegeven moment hun koeien loslaten. Dus het is nu alsof wij gewoon in die lente wij eh, mogen eh, loslopen. En dat is dus omdat we weer terug zijn op die donderdagavond. Eh, en dat laten we weten ook. De eerste van vanavond. Dat heeft een reden, want uh, Johanna Jorgo, dat zou je verwachten, die komt toch uit Groningen. Maar dat is niet meer helemaal het uh, geval, want uh, ze woont tegenwoordig in Amsterdam. Dat wist ik uh, eigenlijk vorig jaar. Want ik had toen even een gesprek met een frontvrouw van een andere band die uit Amsterdam komt. En die zegt, ja, maar ze woont tegenwoordig in Amsterdam. Dus ik checke uh, en inderdaad, dat klopt. En bovendien uh, is zij ook heel goed bevriend met iemand die ik dan ook weer uh, zijdelings ken... Dan met die andere pet op. Nou, ik mag het nou eigenlijk ook zeggen. Want het is een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Want zij is een fotografe. En zij is goed bevriend met deze Johanna Jorgoe. Dus uh, dat is een beetje uh, het verhaal. En uh, ja, ze want uh, tegenwoordig in Amsterdam. Uh, niets is zonder de reden. Want uh, Johanna Jorgoe, daar begonnen we dus mee met Liar, en Dat is het nummer uit 2023. Uh, want... 3 voor 12 noord 100 Vloedgolf, de editie van februari wel te verstaan van 2025. Uh, dat uh, heeft te maken met een nieuwe single van Johanna Jorgoe. En die ga je straks ergens in het laatst uur horen, want uh, ze heeft hem weggegeven vanavond. En wij mogen hem draaien, dus dat, uh, daar zijn we dan wel heel erg blij mee. Dus ik zei al, dit is een 3 voor 12 noord 100 Vloedgolf. Welkom bij Alternative FM, want dat is natuurlijk wel het uh, programma waar het aan opgehangen wordt. En vanavond, ja, ook weer uh, live muziek. Het is even de enige donderdag uh, op dit moment. Maar vanaf maart zijn we er weer gewoon. Want volgende week is het weer een ingeblikte uitzending van uh, de Rob Agda Award. Want Marcus en ik schijnen dan daar ergens nog rond te moeten gaan lopen. Ja, en we kunnen nu eenmaal niet op twee plekken tegelijk zijn. Dus het uh, programma wordt uh, van tevoren dus volgende week gewoon opgenomen en uitgezonden. En dat betreft dan de finalisten die mee mogen doen aan die D-editie van de Rob Hakda-woord. Er zit één vreemde eend in de bijt. Die mag daar gewoon spelen. En dat is de winnaar van de Night-editie van afgelopen donderdag. En dat is Poslo. En de rest is, uh, gewoon eigenlijk, uh, ja, zijn publiekswinnaars. En winnaars van de voorrondes. Nou, dat is ook weer een leuk bruggetje. Want uh, elke winnaar van die voorronde van 2025... die hebben we hier in de studio gehad. Twee onder de vlag van Alternative FM. Op 4 april 2024 was Norley Hendricks hier te gast. En hang me niet even op aan de datum van oktober... maar volgens mij was het uh, even uit mijn hoofd de, de 17e oktober geweest... dat uh, Rodon Series hier is uh, geweest... En dat zijn twee winnaars van die voorronde van de Rob agda van dit jaar. En je raadt het al, wat hebben wij vanavond? Namelijk de winnaar van de eerste voorronde. Dus die, die komt vanavond hier spelen, dat is Koos. En die heeft ook best wel een reputatie op te houden. Want Koos heeft in de finale gestaan van mooie noten. Van vorig jaar in Amsterdam. Dat is georganiseerd door de Grap. Dat is de grote prijs Amsterdam Polprijs. Zoals die volledig uh, wordt genoemd. En in de Amsterdam Polprijs zelf. En dat is ook door diezelfde grap uh, ja, min of meer georganiseerd. En toen dacht Koos... Nou, ik ga ook eens even kijken of ik bij de Rob Agda woord uh, voet aan de grond krijg. En inderdaad, ook die jury die zag uh, wel brood in het hele verhaal. Van de muziek die Koos maakt. Niet alleen zij koos. Dus uh, maakt de muziek. Maar ze heeft ook een band... En een deel van die band is vanavond in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf te horen. Dus het is alleen maar Noord-Hollandse uh, meuk. Niet alleen oude meuk, zoals je dat net uh, een beetje hebt gehoord van 2023 van uh, Johanna Jorgoe. Maar ook uh, vrij recent materiaal. En bijvoorbeeld deze maand is er een album, een echt debuutalbum Hotel Belvedere van de Gumbo Kings verschenen. We hebben al gesproken met Boy Vilvooien in uh, de uitzending. Maar er is daar van dat album ook een hele mooie single afgeplukt. En dat is deze geworden. All Night Long van Gumbo Kings. your name is you go so many places really got your thing going on don't you i can make you famous you're gonna be the greatest i need you to change everything you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 nieuwe single van Wendy Moore en die was niet zo lang geleden ook te zien geweest bij het Queer Café in Patronaat Haanem, waarbij ze met haar band speelde en dat gaf natuurlijk wel een behoorlijk geluid. Bovendien, Wendy is bezig weer met een, met een nieuwe single of tenminste, ze gaat een aantal dingen uitbrengen, waaronder een EP. Tenminste, dat heeft ze uh, min of meer gezegd bij collega Maarten Verduin. Podium 107.1. Mensen, uh, altijd even luisteren tussen 4 en 6 bij RPL Woerden. Want die uh, maken daar echt hele leuke radio-uitzendingen als het gaat om talentvolle songwriters en muzikanten die daar spelen. En afgelopen zaterdag zat Wendy daarin. Ook met Dean Presley. Die hebben wij ook nog op het oog om hier uh, naartoe te halen. Alleen dat zou vandaag uh, moeten gebeuren. Maar Dean kon niet. En toen hebben we Koos gevraagd. En Koos kon wel. En iedereen denkt, heeft Jaap Koper nou Koos gevraagd na de finale... of uh, na de uitslag van de eerste voorronde? Nee, dat is... Tijdens de eerste voorronde gebeurt. En toen was er nog helemaal niks bekend over uitslagen of wat dan ook. En Koos kan dat gewoon bevestigen. Dus uh, er is uh, helemaal uh, niks wat, uh, wat dat gaat uh, doorgestoken kaart of wat dan ook. Uh, het was alleen omdat wij uh, echt iemand uh, nodig hadden op de 27 februari. En toen uh, zagen we Koos uh, ja, min of meer uh, daar aan meedoen aan dit hele verhaal. En toen dachten we, nou die moeten we dan... Toch maar hebben, omdat ze dus al een staat van dienst heeft als finalist van, ik zei het al, mooie noten en de Amsterdam Popprijs. Dus dat eh, zeggende is dat de reden geweest om <coughs> haar hier te vragen. Nou, um, voor Wendy Moore hadden we trouwens ook nog Gumbokings met All Night Long. Dat even voor de mensen die eh, de administratieve handelingen willen, willen weten hier eh, in deze uitzending... Um, we gaan verder met iemand die ook bekend is met het fenomeen Rob Agda wordt. En dat is deze Oliver Aaron En dat nummer dat heet a Mystery. dat heet ik. is closed, a burning page, not ashamed, for who I used to be, I've set me free, I've set me free. the complicit and young, afraid to risk and fall, now I know why, I know why, I was running blind, losing Part of my history Een tijd ooit is het mijn tijd En dat was Elena met Laat Mij Maar Zweven. Daarvoor hoorde je Oliver Aaron met Mystery en die Oliver Aaron die heeft ook al meegedaan aan de Rob Agda Award. En ik meen dat dat de uitgave geweest is van 2023, waar hij in zat. En inmiddels schrijven we al in 2025. En die Rob Agda Award is nog niet ten einde. Want er moet nog een finale gespeeld worden. En dat is volgende week donderdag. Dat betekent dus ook dat we dan even nog één keertje niet live zijn. En daarna... Uh, is het weer gewoon live. Uh, want de dertiende hebben we Jacob D. Edward. Daar komen we straks uh, nog even op. Maar eerst uh, nog even wat hiphop. Nederlandstalige hiphop. En eigenlijk is het Nederlandstalige rap. En dat is Steezy Novel en Hard To Get. Dat is hoe ik ben Je zegt me doe relaxed Girl, ga weg Je zou niet voor me vallen op de middelbare school But now we grown ups alleen ben ik geen Chris Rock En nu leef ik de Liby maar ben nog steeds op zoek Naar jou want ik wil vallen in de Jimmy Boo Bestel een takje voor jou en al je girlies Want ik ben weg van jou en jij doet vast de flirty dat is wat je mij laat doen Wil je teksten, maar dat is niet cool So I gotta keep my chill, onnois dat ik je wel wil Love dat is een two-way street, dus ik wacht tot mijn telly trill Waarom doe je hard to get, jij bent niet zo Stop playing games, dit is geen idee Dat is wat ik mij afvraag En zo ja, zorg ik dat er een Uber staat Ik geef je vijf sterren, net als bij de Uber daar Want je bent een pretty girl, hij heeft dat op me aan Je hebt maar jij doet camera shy en dat hoeft niet. Al gaat die flitser af, zie jij geen imperfecties en iedereen kan tappen aan, me, maar je gelooft zelf niet. Jong, wacht, dat is wat je mij laat doen. Wil je dubbel teksten, maar dat is niet cool. So I gotta keep my chill, ondanks dat ik je wel wil. love dat is een toy street, dus ik wacht op mijn trail Waarom doe je hard to get? Jij bent niet zo. Stop playing games. Ja, yeah. het weer bepaalt de setlist Zag hem gisteren nog? Op de stad, houd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 En wat eigenlijk ook zo is, je ziet het beeld ook daadwerkelijk voor je in de, dat opzicht. Eh, want eh, je ziet ook echt die muzikant ook inderdaad eh, eigenlijk min of meer bezig zijn eh, een plek neer te zetten waar hij eigenlijk zijn muziek kan laten horen. Deze van Engel was dat, de soundtrack van de stad en dat is van het album Liedjes in Mineur. Bovendien zal hij dat zeer binnenkort uh, uh, ten toon uh, laten spreiden. En laten zien en horen. Uh, onder meer in Sinnetol. Uh, dat is volgens mij volgende week vrijdag waarin hij dat uh, gaat uh, doen. Dat is een beetje de aftrap. En dan uh, zal hij ook op 14. Wat is het? 14 maart. Zal hij in zijn thuisstad. Want daar is hij eigenlijk min of meer jarenlang uh, woonachtig geweest in Horen. In huis verloren. Dat, dat is een echte thuiswedstrijd. En het is daar ook stijf uitverkocht. Kan ik je vertellen. dus uh, Bovendien heeft hij uh, toch een beetje de landelijke aandacht... Uh, weten te trekken met dat hele verhaal. Wat betreft zijn... Uh, ja... liedjes in mineur. Want uh, de landelijke radio met bijvoorbeeld... Dolf Jansen. Die op Radio 2 een uitzending... volgens mij is het Spijkers met Koppen. Daar uh, hebben ze dat toch al een beetje in de gaten gehad. Dat dat ook best uh, een hiphop is... Wat behoorlijk toegankelijk is. t novelle hoorde je ervoor met Hard To Get. Nog meer Nederlandstalig werk. En dat is van deze zilver. En dat nummer dat heet Applaus. Van hoeveel mensen weet je echt hoe het met ze gaat. Alles goed is makkelijk gezegd. Maar nog nooit echt door iemand gedaan.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 I so can make a sailor drown It's probably some aphorism She read inside some cliched little book She's right, I'm putting myself down There are some things that need some changing I need your help along the way. Cause I still turn my blind style when I see that last glass was too many. Still get hives to pretend that I can smile. And I do believe I love her still. She's been more than just a friend for the long There are some things that need some changing. Let me tell you, there are some things that need some changing. There are some things that need some changing. I need your help along the way I need your help along the way She still turns me to solid stone Cause she's Medusa with no serpent crown She's a siren that refuses to doo -doo seduce You'll always be My fantasy My gateway From the solid ground From the solid ground There are some things That need some changing Let me tell En we kunnen meteen ook zeggen dat hij over precies twee weken hier in deze ruimte aanwezig zal zijn. Uh, wat uh, betreft uh, het optreden van Jacob D. Edward, die van Menno Pot, de journalist van Volkskrant. Vier sterren en Jacob D. Edward zegt vier ballen heeft hij gekregen voor Borderline. Dat is het album wat hij heeft uitgebracht en het nummer dat heet Medusa, wat je ook op dat album terug kan vinden. Silver hoorde hij daarvoor en dat is niets anders dan Sylvia en Me, maar... Sylvia meemaakt ook country. Maar in dit geval is ze nu even afgestapt en heeft ze Nederlandstalige muziek gemaakt. Nu is het tijd voor even een kleine terugblik op wat vanavond gaat komen. Namelijk het album release-feestje van Singa. En die hadden we hier in juli van vorig jaar in de studio. Want zij gaat vanavond die bitterzoet Anti-Dood ten doop houden. En dat doet ze um, in, ja, wat ik zei, in bitterzoet. En ik had, ja, maandag, afgelopen maandag, had ik een gesprek uh, met haar. En dat had ik opgenomen. En daarvan ga je het een en ander horen. Eerst een stuk muziek en dan nog uh, een van de ja. nieuwe nummers van oh, ja. dat album. En dat is My Mind. Hier is Singa. En dat nummer dat heet Feelings. Struggle mind, I can't switch it like that. Hope you understand. I'll always have your back, but sometimes I can't cope. You trigger what I'm lost, and it's okay as long as I'm allowed to feel my pain. The tidings of the past make me question my future longer till i crash until this heart breaks into yet all the burdens of the best Telefoon hebben wij Singa, maar zij heet officieel Eva van Leeuwen. Hallo Eva. Hey. Ja, ah, zie je? kijk. Uh, We hadden je vorig jaar al bij ons in de studio. Uh, dat was, op, uh, was een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. In een van de dagen in de zomer dat het nou niet zomer was. Dat was die van juli. Dat was niet best, nee. nee en je had Bas had je meegenomen en die kende de burgemeester heel erg goed. Dat weet ik ook ja, dat nog. heel grappig. Ja. <laughs> ja, ja, ja, Ja, nou ja. Uh, en, en een bank had je er nog bij gehaald. Uh, dat, uh, dat was een hele toestand. Maar goed, uh, je was niet de enige. Want Harlem Leek ging je al voor. Dus het was ook een bankoptreden. Nou, het was een, uh, een dolle boel. Dat weet ik weer wel. Uh, maar je hebt natuurlijk wel uh, aanleiding om wat te vertellen. Want er komt iets moois aan van jou. Ja, zeker. Ja, na drie jaar hard werken is het eindelijk daar. En um, ja, komt mijn album uit. Ja. Uh, en dat album, dat heet Antidote. Ja. Ja, uh, vertel. Wat, uh, wat kan je eigenlijk uh, over Antidote vertellen? Um, ja, dat het eigenlijk een album is waarbij ik echt... Uh, op zoek gegaan naar contrasten en naar een beetje naar de uiterste, mm. zowel in de muziek als in de tekst, als uh, binnen mezelf. Dus ik geloof heel erg dat mensen meerdere kanten aan het hebben en dat je, nou ja, soms uh, een goede dag hebt, soms een mindere dag en dat daarin ook allemaal contrasten zitten. En ik het bleek me heel interessant om eens te kijken van, oké, okay, hoe ver kan ik gaan om dat dan ook in mijn muziek te laten terugkomen. Dus er zitten bijvoorbeeld nummers tussen die echt, uh, nou ja, heel heavy zijn, maar ook nummers die uh, ja, iets meer richting de uh, boze kant gaan en daarbij ook echt heel opzwepend zijn en heel rauw. Mm. Er zitten ook nummers bij die gewoon heel chill, heel rustig zijn en meer te veel roadtrip vibe hebben en een paar clubs Dus het gaat echt alle kanten op en dat maakt het uh, voor mij echt een superleuk album om te maken ten eerste. Yeah. En ook om een bij te gaan spelen. Yeah. Ja, je hebt nog kosten nog moeite gespaard in dat opzicht. Uh, gaat het leven van een, nou ja, laten we zeggen een independent artist een beetje over rozen? <lacht> nou, het is, uh, nee, niet altijd. Ik, ik vind het proces van het maken van muziek en het, uh, het, het beeld en zo, dat vind ik echt te gek. Daar zit heel veel creativiteit in natuurlijk. Maar ja, als independent artist heb je heel veel petten op. Dus je bent en je boeker en je manager en je... Je moet mensen benaderen. Um, je bent contactpersoon. Je bent eigenlijk alles. Mm. En dat vind ik soms wel, uh, wel pittig. Dat je, dat je echt alles moet doen. En overal aan moet denken. Ja. Dus dan denk je van, oh ja, ik word artiest. Dan gaan we lekker muziek maken. Maar er komen eigenlijk nog 14 banen bij. Waar je nou ja, nog helemaal geen verstand van hebt. Want dat moet je dan gaan uitzoeken. Mm. Dus dat is uh, interessant geweest. Uh, niet altijd even, even leuk, even plezierig. Maar wel heel veel van geleerd. En heel, heel tof dat het, uh, dat het gelukt is. En dat het... Uh, nou ja, dat het er is. Ja. Ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat er dan zo weinig tijd overblijft met het wat je het liefst doet, muziek maken. Klopt, ja. Zeker weten. Ja, nee. Dat, uh, ik moet zeggen dat bij mij in ieder geval de werking wel is dat wanneer ik alle randzaken aan het doen ben dat mijn creatieve proces dan wel een klein beetje tot stilstand komt omdat je gewoon in je hoofd niet heel veel ruimte meer hebt om, uh, om daar echt in te duiken. Mm. Dus ja, aan de ene kant... ik ben er ergens ook alweer opgelucht dat het nu hier is. Want dat betekent dat mijn hoofd ook weer wat meer vrijheid krijgt... om wel weer die uh, creatieve processen aan te gaan. Ja. Dus ja, daar heb ik ook alweer heel erg veel zin in. Ja, uh, die, die release show... die is op 27 februari in Bitterzoet. Yes. Um, gaat dit dan misschien zover... dat we dan kunnen melden... Van, um, dat je meer optredens... Wil gaan doen. En dat er ja, ook langzaam. Belangrijke... willen sowieso. Ja, ja. Nee, absoluut. Nee, we hebben echt een hele, hele gave show neergezet. Zeker met alle nieuwe nummers van het album. Het is echt. Uh, het is weer, weer gewoon een level up gegaan in alle, alle opzichten. En ook in die live show. Ik heb heel veel zin om dat te presenteren, de 27 En ik hoop natuurlijk dat daar nog veel meer uit gaat komen. Uiteraard. Ja. We het stap voor stap. Ik wil eerst gewoon die show neerzetten. En dan uh, kijken we daarna wel even verder hoe we, hoe we het verder gaan aanpakken. Want ja, het kost gewoon heel veel tijd heel veel headspace en uh, nou ja, ook heel veel zetjes. Dus, uh, ja, ja. Ja, je moet soms keuze maken. En ik ga me nu gewoon echt fully focussen op die show. Dat wordt echt super vet. Dus echt aanraden om daar bij te zijn. Mm -hmm. Niet omdat ik het ben. Maar uh, ja, ik, oprecht vind ik het echt heel vet geworden. En uh, ja, uh, dan kijken we daarna waar we nog meer terug kunnen. Ja. Ja, nog even over Antidote. Uh, wat, wat, wat zijn nummers waar we eigenlijk een beetje op moeten gaan letten? Ja, dat is een mooie vraag. Ja, daarom stel uh, ik hem ook. Zelf, uh, <laughs> ja, ik, uh, ik vind zelf alone heel vet. Ja. Omdat hij echt een speciaal plekje in mijn hart heeft. die heeft echt nou dat, dat was zo bijzonder om die te maken. En die in te zingen, daar zit heel veel extra's in of zo, kan ik zeggen. Um, en ik vind mijn um, mind ook interessant. Omdat die juist weer helemaal um, tegenovergesteld is opgenomen. Die hebben we gewoon in één keer opgenomen... Um, echt weer een beetje meer in een soort bandvorm. In plaats van alles geproduceerd en gelikt. Dus dat is weer echt weer een tegenhanger van de rest van het album. En uh, ja, Goodbyes. Dat is een van mijn lievelingstracks van het album. Gewoon de hele sfeer en de hele vibe vind ik zo tof. Dus die drie die zijn wel uh, interesting. En die staan ook weer helemaal tegenovergesteld aan elkaar. Dus daarin hoor je ook echt die contrast heel goed. Waar ik het net over had. Die zijn wel. Uh, goed om te checken, maar ik zou ook vooral alles checken. Ja, sowieso, want het uh, blijft ja. natuurlijk een, uh, een, een album. Het is ook volgens ja. mij je debuutalbum, hè? Klopt, ja. Oh. Klopt. Ja. Uh, dan resteert toch de vraag waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Uh, onder singa.music voor alle socials. En je kan ook naar mijn website www.singamusic.com en natuurlijk op Spotify onder singa. There's a promise, explain to me Dat uh, Singa met uh, My Mind. Daarvoor hoorde je het uh, gesprek wat ik had uh, met haar onder meer over het album Antidote. Dit is Pien met Not Yet. En dat was uh, Pien met Not Yet. Zij omschrijft haar muziek als Indie Americana. Nou ja, dat, uh, dat zit er wel in. Maar ik vind dat, dat er ook wel een beetje flamingo-achtige elementen in zitten. We gaan op uh, aan het eind. We zijn een beetje aan het eind van het eerste uur. En straks komt er natuurlijk nog een tweede uur. Met daarin een live optreden van Koos. Maar tot die tijd, bij de afsluiting van dit eerste uur. Gerhard met Love Your Life. When it's easy, when you're stuck, when it itches, you're out of luck, love your life. It's the only thing that's gonna last, until the day you die. Love your life, in the stillness, on the breeze. 9 Straks meer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van 7.